Het record is sinds 2004 in handen van Michael Schumacher met 13 zegens. Dat record kan Vettel nu niet meer evenaren. Over twee weken wordt in Brazilië de laatste Grand Prix van het seizoen verreden. Het weer, vanavond en vannacht steeds meer bewolking en mist. Temperaturen vannacht tussen min 2 in het noordoosten en plus 5 in Zeeland. Morgen eerst grijs en nevelig, later zon, dan wordt het 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Aan de verkeersinformatie. Op de A7 Groningen richting Heerenveen is een ongeluk gebeurd. De weg is bij Tjallebert dicht. Er staat 4 kilometer file. Op de A22 Velsen richting Beverwijk staat voor Beverwijk 2 kilometer. En dat heeft te maken met wegwerkzaamheden in de tunnel. Het is easy sale bij WKAM.nl. Shoppen vanuit je luie stoel en thuis laten bezorgen...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 Vier minuten over vier, derde uur van langs de lijn. Deze zondag begint bij het hockey in Amsterdam. Amsterdam, SCHC. de Groot. Ja, het is toch gelukt hoor. De muur doorbreken van SCHC. De verdediging van de Stichtse kon niet op tegen een solo van Klaas Vermeulen. Die zojuist een half minuutje geleden de 2-1 voor Amsterdam aantekende. Nog 7,5 minuten spelen. En ik denk dat daarmee de wedstrijd is binnengesleept door Amsterdam. Tennis in Parijs, de finale van het Masters toernooi. Federic Tsonga, Marcella. Ja, de nummer 4 van de wereld, Roger Federer, is de betere tot nu toe. Effectief op de breakpoints, effectief gaat hij om met zijn kansen. En Tsonga, vooral in die eerste set, wild, nerveus en vechtend tegen zichzelf. Gaat nu beter met de Fransman, de nummer 8 van de wereld. Kreeg zojuist een breakpoint, dat was het enige breakpoint in de tweede set. Het staat 3-2 voor Tsonga, maar die eerste set 6-1 dus voor Federer. Doen we verder dit uur nog. We kijken naar het handbal. Bayer Leverkusen VOC, Europees handbal, gaan we u van op de hoogte houden. En we volgen nog de laatste partijen in de zwaargewichten... bij het judo, NK Mannen en Vrouwen. David Bowie uit 1985. And this is not America. We gaan naar het judo. NK man en vrouwen. Hele dag gekeken, Theo Plasjaar zijn we bij de laatste kampioen aangeland. Inderdaad, de laatste is Luc voorbij geworden. Zwaargewicht mannen boven de 100 kilo. De gewichtsklasse waarin Grindfuisters Vuister normaliter uitkomt. Maar ook hij staat ernstig gelanceerd langs de kant met een knieblessuur. En er is ook maar de vraag of hij volgende week kan meedoen aan het Grand Prix toernooi. En dat is uh, wel noodzakelijk, want hij staat inmiddels verre achter op punten op deze Luc voorbij uit uh, Alfa aan de Rijn, die een paar keer in de week meetraint bij Canemieu. En inmiddels een duidelijke voorsprong heeft genomen op uh, Vuisters. Tweevoudig kampioen inmiddels uh, voorbij. En wellicht is hij de man de zwaargewicht op wie wij ons moeten richten als het gaat om uh, kwalificatie voor de Olympische Spelen. In elk geval vandaag in de finale had hij weinig moeilijk, moeilijk, moeilijk, moeilijkheden met Pascal Schirrenberg 19 jaar oud. Hij won met een uh, houdgreep en uh, prologeert zijn titel. En dat is het uh, laatste kampioenschap hier wat we gezien hebben. Zonder de toppers die er de volgende week dan wel allemaal bij zullen zijn: Edith Bos, Dex Elmond, Berinder Verkerk, Willemboort uh, van Emden, noem ze maar op. Volgende week het Grand prix toernooi in Amsterdam. Zeer sterk bezet zaterdag in zondag. Deze set was een makkie voor Federer. Hoe gaat het in de tweede set in Parijs, Mozella? Nou, het gaat in ieder geval gelijk op. Uh, Tsonga uh, leidt met 4-3. We hebben nog geen breaks gezien. Tsonga serveert wat makkelijker, komt door die games heen. Heeft één breakpoint gehad in de vierde game op de service van Federer. Dus dat is het nou ja, enige lichtpuntje, kan je zeggen, in deze wedstrijd. Want tot nu toe is er eigenlijk niet veel aan. Federer is een uh, klasse beter. Ja, het, het, het bijzondere van Federer is zijn gemiddelde niveau is zo hoog. Daar kan bijna geen, geen tegenstander tegen, uh, tegenaan spelen. Uh, Tsonga... Ja, die speelt dan niet goed. Maar dan is het meteen ook gewoon slecht. Zijn voorhand, een sterk punt normaal. Nou, van de tien uh, voorhands uh, slaat hij er gewoon acht fout. Hij heeft nog maar één winner geslagen in de hele wedstrijd met zijn voorhands. Nou, dat is abominabel slecht. Ik denk dat het in zijn kop zit, want voorafgaand aan de wedstrijd... Uh, gaf hij nog een mooie quote. Hij zegt, ja, Federer is altijd Federer. Hij speelt zo attractief dat ik straks op het centenkoord... in de verleiding zou kunnen komen om naar hem te gaan staan kijken. Dus dat kan ik beter niet doen. Dus hij heeft kennelijk iets in... In zijn hoofd van nou, ik ga meteen winners slaan. Ik moet uh, beter zijn dan Federer. Ik uh, moet gaan forceren. Nou, en dat is er gebeurd, de eerste anderhalve set. En nou ja, ik hoop dat hij nog zijn spel kan terugvinden. Het gaat nu iets beter, lijkt met 4-3. Hij is iets rustiger geworden. En ja, laten we hopen dat Federer een paar foutjes gaat maken. Want dan wordt het nog een wedstrijd. Gerard de Groot, wordt het nog een wedstrijd bij Amsterdam-SCRC? Nou, het is 2-1 voor Amsterdam. Er is net een strafcorner gegeven door uh, de scheidsrechter Frank van Olven. En er is nog 1 minuut 12, staat er op de klok. Er was zoveel opstand bij Amsterdam dat hij de tijd heeft stilgezet om de Amsterdammers een beetje te kalmeren. Want die voelen misschien wel dat er wat, uh, wat gaat gebeuren. De man die dat gaat doen is hard. Conor Hart die gaat hem erin spruiven. Nee, hij gaat via de stick van Amsterdam van een van de Amsterdamse uitlopers over het doel. En dat betekent dat de laatste seconden gaan wegtikken. Dat SCRC nu nog wel in de aanval is. Want de stik van Amsterdam betekent ook dat het een corner was. Een lange corner. En SCRC daar niets mee heeft gedaan. En nu Amsterdam alle tijd pakt. Om dan eindelijk met de hakken over de sloot. die 2-1 binnen te slepen. He -he, zullen ze gedacht hebben toen Van Meulen zojuist dat doelpunt scoorde. Die 2-1 voorsprong voor Amsterdam neerzette. En nu is er een vrije slag op het. De helft van uh, SCRC. Ver weg van het Amsterdam-doel. Is het Verga die in de buurt uh, gaat komen van de cirkel? Houdt de bal bij zich. Wacht op een overtreding. Krijgt geen overtreding. Mag de bal bij zich houden. Terwijl de seconde wegtikken en Amsterdam nog steeds 2-1 staat tegen SCRC. SCRC dat hier gewoon lelijk hockey heeft laten zien. Maar bijna wel effectief. Klaas Vermeulen maakte daar een eind aan. Maar uh, SCRC kwam zelfs op voorsprong. En misschien achteraf gezegd had je dat beter niet kunnen doen. Want daarmee werd Amsterdam wakker. Kwam gelijk via. Ja, Takema uit de strafkorner en zojuist op 2-1 door Vermeulen. En Amsterdam blijft aanvallen, blijft aanvallen, maar maakt een overtreding. En nu heeft SCRC volgens de klok geen tijd meer en ook volgens de scheidsrechters geen tijd meer. En werd het in die laatste 3-4 minuten gewoon nog even spannend toen SCRC een strafkorner kreeg wat niets opleverde. En Amsterdam hier als de betere ploeg wel degelijk met 2-1 wint van SCRC. We gaan het hebben over handbal, de EHF Cup bij de vrouwen. Gisteren of in ieder geval de eerste wedstrijd tussen Amsterdam en Leverkusen werd gewonnen door de Amsterdammers met 26-25. Maar wat zegt dat voor de return vandaag in Duitsland, Richard van der Made? Ja, iedereen verwacht eigenlijk dat Leverkusen gaat winnen van VOC Amsterdam. Want het wordt hier gezien als een schande dat vorige week VOC Amsterdam won. Met inderdaad één doelpunt verschil. En in Leverkusen waren deze ploegen grote reputatie genieten. Ook zeker ten opzichte van VOC is die reputatie gewoon veel groter in het Europese handbal. Denkt men dat het allemaal wel goed komt. Maar bijna 13 minuten gespeeld. En op dit moment wordt... Het zevende doelpunt al gemaakt van VOC en staat het 3 tegen 7. Een prachtig doelpunt vanuit de linkerhoek van Michelle Goos. En dat betekent dus dat VOC uitstekend aan deze wedstrijd is begonnen. En dat op dit moment al de eerste time-out wordt uh, aangevraagd door Renate Wolff. De coach van Bayer Leverkusen dat drie Nederlandse speelsters in de gelederen heeft. Dat is Joyce Hilster, internationaal ook van Oranje. Kiepster Larissa van Dorst, 19 jaar jong. En ook Roxanne Bovenberg, die ook af en toe bij de nationale ploeg van Oranje zit. Zij spelen allemaal bij Bayer Leverkusen. En VOC Amsterdam, ja, dat bereikte de hoogtijdagen een beetje zo tussen 2007 en 2010. Met drie landstitels. Vorig seizoen kwam het op één doelpunt na de titel, of liep het op één doelpunt na de titel MIS. Toen was het Dalfsen dat uiteindelijk kampioen werd van Nederland. En het is er VOC alles aangelegen om dat allemaal weer te herstellen. Ze zijn in elk geval uitstekend begonnen hier in de Schmid Arena. Een prachtige hal gelegen naast het voetbalstadion van Bayer Leverkusen. De Bay Arena. Het is een beetje een gedateerde hal. Zit ook lang niet helemaal vol. Ongeveer 1500 toeschouwers. Maar ze doen allemaal wel mee. Het is zeer sfeervol. En de thuisploeg, waarvan dus veel wordt verwacht, valt dus tegen. Tegen een ontketend VOC. Amsterdam in de beginfase. 13 minuten zijn we bezig en de Amsterdamse ploeg onder leiding van Nancy Breugem. Zij leiden met 7 tegen 3. Federer dan weer tegen Tsonga Marcella. Tsonga die zo graag wil, maar kan niet. Ja, je, je leest die verbeterenheid van zijn gezicht af. Het was straks mooi om te zien in die achtste game... waarbij het 4-3 voor Tsonga staat uh, dat uh, Tsonga een back-end return sloeg. Inside-out, dat is een hele moeilijke hoek. Die bal kwam op de lijn, een griemass op zijn gezicht... want hij gooit er zoveel kracht in. Hij kreeg een breakpoint, een prachtige rally, een lange rally. Misschien de mooiste rally van de wedstrijd. Een rustige Federer, een rustige Tsonga. Schaken, zoeken naar de opening zonger die dan op een gegeven moment uithaalt... Ja, en dan net een beetje pech heeft en die bal mist. Nu niet, nu slaat hij weer een fantastische voorhand. Hij lijkt terug te komen nu in de tweede set. Natuurlijk uh, met al die toeschouwers uh, op zijn hand. Begint hij iets meer vertrouwen te krijgen. Eindelijk een doorgeslagen voorhand die ingaat... en die hij in het midden van zijn racket raakt op de sweet spot. Want wat heeft hij veel ballen op zijn frame geraakt? Het is een lange game nu, achtste game van de tweede set... Federer heeft het moeilijk. Hij heeft zojuist een breakpoint weggewerkt. Hij uh, heeft nu zijn voordeelpunt verspeeld. We kijken naar juicepunt. Federer serveert. Mist zijn eerste service. Kijken wat uh, Tsonga doet. Hij heeft meer rust in zijn spel gekregen. De Fransman, nummer 8 van de wereld. Na deze finale staat hij op 6. Ongeacht of hij wint of verliest. Ja, dan is die return weer uit. Tweede service, niet al te moeilijk. Een goede kickservice van Vedra. Die zo'n rust uitstraalt. Wat knap is dat toch van die 30-jarige Zwitser? Man die aan zijn 99ste finale in zijn carrière bezig is. 68 titels won hij. Komt het punt: het voordeelpunt in de achtste game. Voor Federer. Die kan dus hier op 4-4 komen. Eerste set 6-1 voor Federer. Tweede set is gelukkig aardiger om naar te kijken. Tweede service. Dan gaat de rally Backend naar backend. Dubbelhandige langs de lijn van Tsonga. Dubbelhandige Tsonga cross. Gaat hij weer forceren. En weer een fout. Ja, hij speelt het gewoon niet goed hoor. Tactisch. Hij forceert de fouten. Maakt de fouten. Ja, en miste je dus in deze uh, game weer een breakpoint. Federer komt op 4-4. Uh, en ja, het wordt spannender en spannender voor Tsonga. En al die Fransen in Parijs. Uh, parijs We gaan weer handballen. EAF, dat uh, grote Leverkusen tegen dat brutale VOC Richard van der Maas. Ja, zo is het uh, precies. Zeker in de beginfase van deze wedstrijd. 4-9 is het inmiddels in het voordeel van VOC Amsterdam. Dat is echt knap, want handbal is een grote sport in Duitsland. En Leverkusen, inderdaad, een vrij grote club. Maar dit seizoen loopt het uh, niet bij die Duitse vereniging. Ze staan vijfde, dat is toch wat uh, teleurstellend. En ook in deze wedstrijd is het allemaal uh, moeizaam. Als ik dat uh, bekijk in die eerste 19 minuten. En VOC Amsterdam, dat speelt frivol. Ze zijn allemaal een koppie kleiner, want uh, Leverkusen. Ze moet het vooral hebben van krachthandbal. Fysiek zijn ze zeer sterk. VOC klein, maar wel heel behendig en snel. Alles gebaseerd op techniek. Het is in die 19e minuut nu een 7 meter voor VOC Amsterdam. En achter de bal schaart zich de ervaren Shanna Matteman tegenover Larissa van Dorst. De houten vloer moet nog eventjes geboend worden. Dan gaat die meneer een vrijwilliger weer naar de zijkant en kan de pingel uiteindelijk genomen worden. En die wordt er inderdaad ingeschoten door Shanna Matteman. Larissa van Dorst die zojuist in de ploeg is gekomen bij Leverkusen. Geen kans en zo is het zelfs 4 tegen 10. Ja dat had ik toch echt niet verwacht. En VOC Amsterdam. Ik hoop voor ze dat ze het volhouden speelt in elk geval tot nu toe een fantastische wedstrijd hier in Leverkusen. De dekking staat als een huis, aanvallend loopt het goed en dat snelle spelletje wat ze zo graag willen spelen in Amsterdam, dat komt heel erg goed uit de verf als een kat. Springen ze ook voortdurend in die dekking op de bal en de aanvallers van Leverkusen hebben totaal geen kans om te schieten. Nu weer een snelle aanval van de meiden uit Amsterdam met Lindsay Schrekker. Zij staat in het midden. De bal gaat dan naar de linkerkant naar Rozenmalen die dreigt schijnschot en dat vanuit de tweede lijn. Uiteindelijk op de paal geschoten door Rachel de Haazen die er ook al drie heeft in liggen. Bij Leverkusen een vaste plek voor Joyce Hilster op de linkerhoek. Zij heeft tot nu toe twee goals gemaakt. Dit is een goede aanval van de Duitse ploeg en dat wordt direct ontvangen met veel applaus. Want het publiek staat wel heel duidelijk achter de thuisploeg. Maakt veel lawaai. Denisa Klankovicova. zij scoort en zo wordt het 5 tegen 10. met nog tien minuten te spelen. In een levendige eerste helft waarin VOC dus tot nu toe uitstekend presteert. Tweede set in Parijs tussen Federer en Tsonga. Marcella Mesker. Ja, we zitten in de negende game van de tweede set. Zij zijn uh, Federer in de eerste. En uh, zojuist uh, wint uh, Tsonga zijn uh, eigen service. Dan komt hij op een 5-4 voorsprong. Maar dat ging niet zonder uh, slag of stoot. Want hij moest voor het eerst in deze set een breakpoint wegwerken En dat is nog wel een moment om even iets over te vertellen. Want het was 30 gelijk. En toen een ongelooflijk uh, briljant, geniaal punt weer van Federer. Zoals we dat uh, natuurlijk wel vaker van hem zien. Het was een mooie rally. Uh, Tsonga naar het net. Op een gegeven moment uh, Federer aan het net. Krijgt een lop over zich heen. Moet naar achteren lopen. Doet dat eigenlijk op zijn dooie akkertje. Kijkt nog eens goed waar Tsonga staat. Tsonga staat dan aan het net. En dan haalt hij uit met zijn backhand. Een topspin backhand passing. in crosscourt voorlangs geslagen bij Tsonga aan het net. Nou, het was om van te smullen. En we zagen zelfs close-up uh, close in beeld zijn vrouw Milo slava ook bijna opspringen, klappen, glimlachen. Nou ja, ze heeft ondertussen sinds 2003, sinds ze samen een, uh, een stel zijn... heeft ze zoveel wedstrijden van hem gezien. Dus als zij enthousiast wordt, en ze heeft er ook nog verstand van... want ze is oud-tennisspeelster, oud top 100 speelster nou, dan was dat echt een heel mooi punt. Het gaf Federer uh, breakpoint. Gelukkig uh, kon Tsonga dat breakpoint wegwerken en is het nog nog steeds een wedstrijd. Want het staat dus 5-4 voor Tsonga in die tweede set. Zijn service houdt hem in de race. Want hij wint bijna alle punten op zijn eerste service. En uh, ja, hij hoeft maar één keer een breakpointje te krijgen en, uh, en dat punt te maken. En we zitten in een derde set. Dus hij leeft nog steeds, hij speelt beter en het is een stuk leuker geworden. Maar voorlopig 6-1 Vederer, 5-4 voor Tsonga. De thrills. Huh? One horse down. Gaan we even tennissen? Marcella Mesker. De spanning loopt op. Tweede set. Hoe gaat het? Ja, vijf gelijk. Federer een hele makkelijke service game. Zonder problemen door, dus naar de 5-5. En nu Tsonga serverend bij 15 gelijk. Harde eerste service. Die gaat net uit. Ja, dan weet je op een tweede service dat op zo'n indoorbaan ja, de tegenstander toch meer kans krijgt. En zeker als die tegenstander Federer heet. Snelle service return van Federer. Voorhand uh, Federer, maar die mist hij net. En dus uh, wordt hij 30-15 uh, voor Tsonga. En uh, zo is die tweede set 30 -30. nog steeds in uh, leven. Federer trouwens nog geen set verloren uh, in dit toernooi. Om nog eens even te kijken. Hij won van de Fransman Manarino. Hij won van de Fransman Gasquet. Toch ook altijd een lastige tegenstander. Kwartfinale speelde hij tegen de Argentijn Monaco. Ook in twee sets. Misschien zijn minste partij, maar er was ook niet echt de uh, toptennis voor nodig. En gisteren speelde die geweldig. Een twee-sets overwinning tegen Berdy. Die toch Andy Murray uit het toernooi had geslagen. Nou, daar komt de goede service weer uh, van Songa. Die komt op uh, 40-15. Die lijkt dus op uh, 6-5 af te stevenen. Het zou dus ook niet verbazen als dit gewoon naar een tiebreak gaat. Gisteren overigens, nog aardig om te vermelden, Songa in zijn halve finale tegen die lange-Amerikaan John Isner. Uh, won hij met 7-6 in de derde set. Uh, tweede set won hij ook in de Tyrek. Had in die partij drie matchpoints tegen. Hij verloor de eerste set. Had ook tijd nodig om in de wedstrijd te groeien. En uh, dat lijkt hier ook zo, want Zonga komt uh, gemakkelijk op uh, 6-5. Dus wie weet wat we nog krijgen. Gisteren werkte die matchpoints weg. Uh, vandaag uh, staat hij 6-1 achter, maar nu 6-5 voor tegen Federer. Radio 1. Het NOS-journaal.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 En de politie van Rio de Janeiro zegt dat de controle is heroverd... in Racinha, de grootste sloppenwijk van Brazilië. De wijk was tientallen jaren het domein van drugsbenders. Afgelopen donderdag werd in Racinha al een van de meest gezochte criminelen... van Rio de Janeiro gearresteerd. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Willemijn Hubert. Tja, of u vandaag wel of niet van een zonnige dag kon genieten, lag eraan waar in Nederland u zich bevond. Want in het noorden was het prachtig weer en trokken heel veel mensen erop uit. Maar in het zuiden van het land duurt de mistige situatie tot op voort en is de dag behoorlijk grijs en grauw verlopen. En vannacht gaat de mist en de lage bewolking zich opnieuw over het land uitbreiden. In de oostelijke helft van Nederland wordt het ook flink koud, met minimaal rond min 2 graden. In het westen, aan zee, daalt de temperatuur naar 3 graden. En morgen is het dan weer de vraag waar de mist en ook de bewolking het snelst gaat oplossen en de zon er weer bij gaat komen. Want ook dan zullen er namelijk gebieden zijn waar dat nauwelijks gaat lukken en het een grijze dag gaat worden. Verder staat er een zwakke wind uit oostelijke richting en het wordt zo'n 5 tot 9 graden. En ook dinsdag wordt het nog een zonnige dag, maar daarna krijgen we te maken met steeds meer wolken... En wordt de kans op neerslag langzaamaan wat groter. AMB Verkeersinformatie. Op de A7 Groningen naar Herenveen staat tussen Tijnje en Chalabert 5 kilometer file. Het heeft te maken met een ongeluk. Het staat al op de Berger, maar er is nog een onderzoek aan de gang. Het verkeer in de file kan er via de af- en de oprits met enige moeite langs. Op de A22 Velsen naar Beverwijk staat al de hele dag een file voor de Velsen-tunnel, 2 kilometer. Twee minuten over alle vijf. We gaan weer naar Parijs. Marcella Mesker, tweede set. Ja, 6-5 voor Tsonga. Federer serveert 40-0. Goede eerste service. En dan komt die voorhand. En het is gewoon de derde clean winner in deze game. Wat loopt die voorhand toch ongelooflijk goed. Een acceleratie, een techniek. Ja, een ongelooflijke snelheid die die creëert. En dan zie je Tsonga floeteren. Die speelt veel meer met kracht. En die mist daardoor veel. Die forceert. En Federer lijkt het allemaal vanzelf te gaan doet het natuurlijk niet, maar hij staat erg goed te spelen, kan niet anders zeggen. Het is zes gelijk en we krijgen dus een tiebreak. Even snel kijken nog naar uh, hun tiebreak record van dit seizoen in 2011. Federer won er dit jaar 24, verloor er 16. Mooie positieve balans. Tsonga speelde er 27 in totaal, Wonder 19, verloor er 8. Dus beide mannen positief saldo spelen goede tiebreaks. Dus het zal erom hangen in deze tweede set. Tsonga gaat dadelijk beginnen met de service in de tweede set. Slotfase van de eerste helft van de handbalvrouw tussen Bayer Leverkusen en VOC, Richard van der Made. Twee minuten nog in Leverkusen en VOC Amsterdam leidt 14-6. Echt een verrassende tussenstand tot nu toe. Het publiek, het Duitse publiek, probeert Leverkusen op het juiste spoor te krijgen. Maar VOC speelt zo goed, zo gretig, zo fel. Bijna alles lukt. Ook aanvallend is het leuk om naar te kijken met heel veel beweging. En dus is die tussenstand volledig terecht. Leverkusen komt niet in haar ritme. Een aantal tijdstraffen. Nu zelfs een gele kaart ook voor de Duitse coach. Het heeft allemaal met frustraties te maken... Dat het niet loopt En VOC, dat speelt gewoon uh, uitstekend handbal. Een uitstekende dekking die staat als een huis. Geeft heel weinig weg. En aanvallend uh, loopt het dus ook uh, heel aardig. Sabrina van der Mast, de cirkelspeelster, heeft de bal in haar hand op de 9 meterlijn. Zij mag een uh, vrije worp gaan nemen voor uh, VOC Amsterdam. Dat met anderhalve minuut op de klok in de eerste helft dus uh, leidt met acht doelpunten verschil. Lindsay Schrekker nu op middenopbouw. Speelt de bal naar de Hazen. Een offensieve verdediging nu aan de kant van de Duitsers... Misschien lukt het op die manier. Maar dan is er wel veel ruimte aan de cirkel. Er wordt nu geschoten door Schrekker. De linkerhand van Larissa van Dorst. De kiepster van Leverkusen. Afkomstig van Hellas Den Haag. Haalt die bal er dus uit. Dan de tegenaanval. Leverkusen doet dat op snelheid. Maar daar staat achter de dekking. Dan ook nog Peggy Viergever. De ervaren kiepster van VOC. Jarenlang verdedigde zij het doel van Quintus uit Quins Hul. Nu. Onder de lat bij VOC Amsterdam en ze doet het goed net als de rest van de ploeg. Nu weer een aanval van VOC. Het is een snelle wedstrijd dat is leuk natuurlijk om naar te kijken. Vooral VOC speelt in een bijzonder hoog tempo. Het is techniek snelheid tegenover kracht in deze wedstrijd. Weer een mooie aanval met een hoge bal naar de linkerhoek. Daar staat Debbie Bont. Nee, dat is Michelle Goos die daar natuurlijk staat. Die vangt de bal wel, maar er wordt een overtreding gemaakt door een van de Duitse speelsters. En dus een vrijworp weer aan de 9 meterlijn met Sabrina van der Mast. Die kleine cirkelspeelster die de vorige wedstrijd in Amsterdam er acht ingooide, wordt nu uh, gezocht. Maar weer een overtreding aan de kant van de Duitsers En dus een nieuwe vrijworp in de laatste 30 seconden van de eerste helft. Hele, hele verandering. Tussenstand. 14 voor VOC, 6. En dat is echt heel weinig na bijna 30 minuten handbal voor Leverkusen. Nog altijd balbezit, tijdspel. Er wordt nu voor gefloten. en dus overname voor Leverkusen. En waarschijnlijk de laatste aanval van deze eerste helft. En dat is een mooie goal. Vanuit het midden binnengeschoten door een van de speelsters van uh, Leverkusen. Dat is... Uh, uh, moet ik even spieken. Garcia, Elsabeth Garcia die scoort. En in de laatste seconde wordt het dan 7-14. Nog één schot van VOC. Die bal wordt tegengehouden door Larissa van Dorst. En zo is het na 30 minuten handbal hier in de Schmid Arena. Heel verrassend. 14-7 in het voordeel van VOC. En hoe is het eh, na een balletje of zes in de tiebreak, Marcelle Meske... tussen Federer en Tsonga? Nou, na een balletje of zes, ja. uh, zes hele snelle balletjes... is het uh, 5-1 voor Federer. En uh, dat betekent uh, dat uh, Federer uh, ja, hier toch op die zegen gaat uh, afstevenen. Zijn eerste zegen trouwens pas in Parijs. Een van de uh, weinige mastertitels die hij nog nooit heeft gewonnen. Hij heeft er in totaal 17 stuks. Daarmee staat hij op een tweede plaats... Want uh, ja, Nadal staat nog altijd op de eerste plaats met 19 Masters titels. Nadal overigens deze week niet gespeeld. Rust genomen, want die heeft straks begin december nog die grote Davis Cup finale. In Spanje tegen Argentinië. 5-1. Ze hebben gewisseld van kant. Vedra uh, serveert dus. Het zou 6-1 moeten worden. Ze zijn in de rally bezig. Voorhand uh, van Vedra. Backhand Tsonga. En dan onder in het net. Tjonge, jonge. Nee, het was. Nou, jonge. Ja, Tsonga. Uh, geen beste partij voor uh, Jo Wilfried Tsonga. Een beetje een opleving in de tweede set. Heeft hij goed geserveerd. Maar zijn voorhand liep niet. Zijn backhand niet. Eigenlijk liep helemaal niks. Hij heeft geforceerd en hij staat nu vijf matchpoints achter. Want het is 6-1 in de tiebreak voor Roger Federer. Tsonga serveert nog. Misschien kan hij nog een beetje de eer redden. Maar in feite is hij kansloos. Daar komt de service, de forehand. Ja, het wordt een dropshot. Nonchalant geslagen. Nou, hij werkt nog het eerste matchpoint weg. Totaal onverwachts. En ook Guy Forget, de Davis Cup captain, kijkt wat triest toe. Want zijn man, zijn nummer één van zijn Davis Cup team... Ja, die doet het niet goed vanmiddag in eigen huis. Guy Forget gaat er trouwens mee ophouden volgend jaar. Wordt gespeculeerd over zijn opvolgers. Amélie Morismo werd trouwens nog genoemd. Maar dat lijkt me sterke vrouw als captain van het mannenteam zou trouwens wel leuk zijn. Maar goed, 6-2 voor Roger Federer. Vier matchpoints nog. Daar komt Tsonga nog met één service... Hij moet nog een keertje over serveren. Daar komt hij dan, de service. Die is goed, die is keihard. Dus hij doet het keurig. Hij werkt twee matchpoints weg op eigen service. Maar ja, er staan er nog drie op het scorebord. En Roger Federer gaat nu zelf serveren. Roger Federer op weg hier naar zijn 800 tweede overwinning in zijn carrière. 800, dat is zo'n mijlpaal. Nou, die bereikte hij in de kwartfinale. Deze is de 99ste finale alweer voor Federer. Daar komt de service, die is goed. De voorhand maakt hij daarmee af. Nog niet, maar de tsonga voorhand gaat wel uit. En een hele blije Roger Federer. Dit is dan een van die kleine dingetjes dat hij nog zo graag zou willen winnen in zijn carrière. 16 Grand Slam titels heeft hij al, 18 Masters titels nu. Het is zijn 69ste titel in zijn carrière. Hij wil straks volgend jaar nog die Olympische gouden medaille zo graag winnen. Op Wimbledon, op het gras al daar. Maar ja, dit is dan weer zo'n kruisje wat hij op zijn lijstje kan invullen. Hij heeft Parijs-Bercy gewonnen. En het is van zijn gezicht af te lezen dat hij dol en dol blij is. En wat mooi is dat toch als je 30 jaar bent... Zo goed en zo'n grote sportman. Misschien niet meer zo goed als een paar jaar terug... want toen was hij nummer 1, nu is hij nummer 4. Maar hij wint gewoon in twee sets van Jovi-Friets Tsonga. Eigenlijk met een grote overklasse. 6-1 en 7-6. Het geld wat hij wint, ach, het doet er allemaal niet toe. Hij heeft al zoveel. Die duizend punten voor de ranglijst, ja, die had hij vorig jaar ook. Dus dat doet ook niet zoveel. Hij zal niet gaan stijgen. Maar hij heeft weer een toernooi gewonnen wat hij graag wilde winnen. Wat hij van zijn lijstje kan afstrepen. En wat was het weer heerlijk om naar hem te kijken. Deze week, vorige week in Basel, won hij al. Het brengt zijn totaal dit jaar, in 2011, op drie titels. Nou, hij heeft er ook wel eens 10, 11 of 12 gehaald. Dus het is voor hem misschien nog niet zo'n heel groot jaar geweest. Maar hij is nu uit, straks, uh, op die titel waar hij zijn titel trouwens moet verdedigen in Londen bij de ATP Tour Finals... en zijn voorbereiding ja die is subliem geweest. Hij wint hier in Parijs van Jovi-Fried Tsonga... die natuurlijk kan terugkijken op een mooi toernooi. Maar het was toch weer Roger Federer, de grote legende... die hier in 1 uur en 25 minuten wint van Tsonga. Het is 11 minuten over half vijf. We gaan het hebben over hockey. Eerder in deze uitzending hoorden we de mannen van Amsterdam met 2-1 wonnen van SCRC. Het was een moeizame overwinning na een achterstand. Maar over al het andere hockey, daarvan weet Geert de Groot alles. Ja, we gaan eerst even naar die uitslagen kijken. En dan zien we toch wel weer een verrassing. Opnieuw zou ik bijna zeggen. Het zal Tom goed doen. Bloemendaal Kampong werd 0-2. Vind ik niet eens een verrassing, Geert. <laughs> Maar het doet je wel goed, ja, toch? Het ja, blijft ja. altijd een beetje, kan niet ja, anders. Kan ja, nee, anders. Dat, hoort ook, dat hoort ook zo, Tom. Dat weet je, je clubje blijft altijd ja. je clubje. Bloemendaal, Kampong 0-2. En dat betekent dat Bloemendaal toch een beetje in een... ja, toch zo langzamerhand wel een behoorlijke dip zit, hoor. Vorige week uh, eraf uh, bij uh, Oranje-Zwart met 3-2. Nu verliezen van Kampong. En dan uh, staan ze maar net op het randje van de play-off-posities. Net maar vierde. We zien dat straks als we de ranglijst ook nog even gaan bekijken. Eerst verder met de uitslagen. Hurley-Oranje-Zwart werd 3-3. Pinoké HGC 1-1, Den Bosch Rotterdam 1-2 en Scharweide Laren 3-4. We praten even over die wedstrijd eh, amsterdam SCHC. Dat doen we met Adel Fuentes, de, de coach van SCHC. Um, uh, van Spaanse origine, maar uh, fantastisch Nederlands sprekend natuurlijk. En dan kunnen we ook rustig communiceren over die wedstrijd. Adel, jullie waren hier niet naartoe gekomen om het mooiste hockey te spelen. Uh, ja, nou ja, we wilden wel heel graag met balbezit wilden heel mooi hockey spelen. Maar in niet-balbezit hebben we ons zeker wat lager opgesteld. Dat betekent op eigen helft zijn we gaan staan. Ja, want jullie begonnen de wedstrijd, dat was duidelijk, met name in de eerste helft. We hebben er nul tegen en dat moeten we proberen zo te houden. Nou ja, dat, dat was in de intentie. Het was ook een beetje een soort uh, mindgame. Je weet als teams als Bloemendaal of Amsterdam... Uh, die spelen op een gegeven moment niet meer tegen de tegenstander... maar tegen de stopwatch, dus tegen de klok. Dus zolang dat 0-0 is... Uh, ja, word, ja, raken zij een beetje gefrustreerd. En dan worden, gaan ze, dat zag je op het einde van de eerste helft ook... gaan ze een beetje lopen met de bal, worden ze gefrustreerd... want het loopt niet zoals zij willen dat het zou moeten gaan. En dat is een tegenstander altijd op de knieën brengen. En dat was een beetje de strategie. En dan krijg je na rust een fantastische kans. Kellerman, uh, die gaat 20 centimeter naast. Had het uh, 1-0 of 0-1 kunnen worden. Kort daarop werd het 0-1 door Drummond... Uh, Misschien had je achteraf dat doelpunt beter niet kunnen scoren, want Amsterdam werd ineens wakker. Uh, wij zitten niet in de positie om selectief te zijn wanneer we doelpunten kunnen maken, helaas. Nee, we waren heel blij met dat doelpunt. Alleen wat je ziet ook bij een team uh, als dat van onze, je komt 1-0 voor. Niet dat we schrikken daarvan hoor, maar je ziet altijd een soort uh, reactie van... dat zie je in meerdere sporten en dan gingen we even achteroverleunen van oké, okay, 1-0 voor, we moeten dit nu echt gaan verdedigen. Ja, en er was een fase dat uh, Amsterdam echt uh, keer op keer niet heel gevaarlijk werd. Het werd een beetje rommel in die cirkel. Dat leverde ze, uh, ik geloof, twee corners op waarvan er eentje inging En daarna kwamen zij ja, op, op, op 2-1 voor. En uh, daarna gingen wij we wel weer hokkien. Dus naar voren, naar voren en proberen aan te vallen. Ja, Je kreeg nog een corner in de laatste minuut. Hè? Het werd waanzinnig spannend. Ja, toen werd het echt heel spannend. Dan, je, hè? dan, dan heb je nog de, de kans om hier een gelijk spel weg te halen. Uh, wat al dan niet... Uh, ja, ik vond dat Wim Babbez het heel goed gedaan hebben... En tegen Amsterdam, niet dat wij een klein duimpje of Calimero gedrag willen hebben... maar wij weten dat ze meer kwaliteit hebben dan dat, dat van ons. Maar ik vond het wel leuk om te zien dat wij niet... dat wat ik heel negatief vind in het hockey... als een elftal zo'n uh, zo, zo 70 minuten lang een bal wegscoept en alles weggooit. nou, we hebben gewoon alles gehockeyd over de grond en, en proberen aan te vallen. Maar zeer defensief, we hebben het al uh, erover gehad. Ik neem aan, want jullie hebben 17 punten inmiddels uh, op de ranglijst. Jullie staan uh, nog steeds tegen die top 4 aan. Ik neem aan dat jullie ook ander hockey spelen. Ja, ja, ja, zeker. Kijk, je moet, alleen het verschil voor ons is dat de kwaliteit tegen wie we vandaag spelen... Amsterdam spelen een bal net wat langer uh, sneller rond... dan andere teams die wat lager staan. Dus je krijgt net iets wat minder tijd. En, en, met name, uh, en, en tijd nodig hebben is een stukje van kwaliteit. Nou, daar, daar moeten we heel hard aan werken. En wij deden echt ons best vandaag om, om Amsterdam het zo moeilijk mogelijk te maken. Maar die geven jou ook niet de kans om lekker makkelijk en rustig op te bouwen. Als wij die bal het middenveld inspeelden een paar keer... Nou, dan zitten er meteen drie, vier van Amsterdam bovenop. En, dat... en jullie knokken, hè? Knokken, knokken, knokken. Ja, gelukkig wel. Dat is het minimale wat een elftal kan doen. En dat doen we gelukkig wel ieder weekend. En dat levert ons altijd wel. Wat ik altijd heel leuk vind... ook op de training, is dat het in ieder geval leuk is om naar te kijken... dat je een elftal ziet wat gewoon 70 minuten lang... Uh, gewoon keihard werkt en probeert met elkaar een resultaat te halen... in plaats van dat je de bal aan Pietje geeft... En, uh... En ga maar rennen. Heeft dat er ook mee te maken dat jullie met, met vijf buitenlandse spelers spelen hier? Dat je een beetje on-Nederlandse mentaliteit hebt. Je, hebt. je zegt het al een beetje, die Nederlandse jongens die zijn af en toe een beetje, een beetje vlak. En jullie, jullie, ik zei het al, knokken, knokken. Uh, nou ja, nou, niet iedereen Nederland. maar heel veel wat je in de Nederlandse cultuur een beetje ziet is dat, uh, is dat de jongens natuurlijk snel opgeven. En dan zie je een andere cultuur. We hebben twee eerste jongens. Die zijn echt technisch echt een stuk minder dan ik een heleboel Nederlandse jongens ken die, die, die hockey spelen. Alleen maar die jongens, dat interesseert ze echt niet. Die gaan gewoon echt 70 minuten. En dan gaat op de training, gaat dat net zo. So, die hebben een soort andere, uh, ja, uh, work attitude. En dat vind ik wel heel leuk om te zien. En als je dat een beetje vermengt met Carlos, uh, wat, wat Duitser is... Ja, dat is dan wel leuk om te zien. Dat je ja, dan... Er staan een paar mannetjes putters in bij je. Ja, ja, dat is mooi om te zien. En dat betekent dat we ook dus niet bang zijn om te hokken. Dus we willen naar voren gaan wanneer we kunnen. Maar we zijn ook heel gedisciplineerd. Als we niet naar voren kunnen, dan ook met z'n allen naar achteren. En wat je bij sommige teams in de hoofdklasse ziet... en heeft Stichtse zeker ook wel eens last van... dan zie je twee of drie van die jongens voorin van... Ah. Dat verdedigen niet aan mij besteed en dat hebben wij zeg maar niet. Nee, maar jullie verdedigden vandaag met z'n elf. Hè. Dat mogen we wel constateren. We hebben ons best gedaan om dat goed voor elkaar te krijgen. Helaas de kwaliteit heeft vandaag ook weer gewonnen. Is, is dit het maximum wat erin zit voor Stichtse? 17 punten uit elf wedstrijden. Nee, nee. Want dan zou ik nu meteen kunnen stoppen. Nee, nee, zeker niet. Ik denk dat wij. Uh, we hebben onderweg hier naartoe een paar punten gemorst. We hebben ook wat punten gewonnen. Nou, zo gaat dat. Ik denk dat we gemiddeld goed zitten. Ik denk als je kijkt. Weet je wat zo jammer is in het hockey tegenwoordig dat je uh, het elftal seizoen eindigt vorig seizoen. We hebben een redelijk tot een verrassend seizoen gedraaid. En dan begin je aan het begin van de nieuwe competitie ja, weer met twaalf of elf nieuwe spelers in te passen. Ja, en dat is eigenlijk, zie je ook in het begin, er valt helemaal niets verder te bouwen. Je, je moet gewoon wakker worden ook als coach en zeggen, nou ja, we gaan weer opnieuw beginnen. En, de, en dat zie je wel steeds, dat dat lastig is. Nou, we blijven het volgen. We kijken even naar de ranglijst, uh, Adel. En dan zien we dat Amsterdam uh, natuurlijk nog steeds bovenaan staat. 25 uit 11. Rotterdam is over uh, uh, Bloemendaal heen gegaan. 23 uit 11. Pinoquet ook over Bloemendaal heen. 21 uit 11. Bloemendaal vierde op de ranglijst. 20 uit 11. Heel dicht daartegenaan. Kampong vijfde. 19 uit 11. Daar komt SCRC eraan. 17 uit 11. En misschien, misschien ook wel Laren nog steeds, hoor. Het zit allemaal heel dicht bij elkaar rondom die... Plekken 3, 4, 5, 6 en 7. Onderaan Den Bos, geen punten. Twee, althans, geen punten gehaald vandaag. Twee wedstrijdpunten in de competitie uit 11 wedstrijden. Hurley, 5 punten daarboven. 7 uit 11. Oranje-zwart, 9 uit 11. Heel langzaam kruipt Oranje-zwart naar boven toe. En HGC, 10 uit 11. Het zit allemaal heel, heel dicht bij elkaar dit jaar. Tot nu toe in die hockeycompetitie. En dan volgende week de laatste ronde voor de winterstop.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 Get away to find the truth within me. Except the fact that I love you, I do eternity, I hear they say, "It doesn't kill you, nature you stronger."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 Dat het wel pas bij het weertype lekker herfst en dus Big Shot lefunk op de radio. Another day. Bokbiertje erbij. <laughs> ja precies, we gaan het hebben over volleybal. De Nederlandse mannen hebben zich hersteld van de Nederlaag van gisteren tegen Slovenië. Oranje won in Wiegen vandaag de tweede vriendschappelijke wedstrijd tegen datzelfde Slovenië met 3-1. Frank Wielaert in gesprek met de bondscoach Edwin Bennen. Edwin, wat was het verschil tussen Nederland, Slovenië gisteren en vandaag? Nou, ik denk dat het verschil, een belangrijk verschil uh, onze, uh, onze energie was op het veld, de beleving. Daar hebben we hebben het over gehad, dat wilden we zeker beter doen dan gisteren. En natuurlijk zal je zien dat het iedere dag een beetje beter gaat, omdat gewoon de afstemming uh, tussen de spelers onderling uh, beter is. Uh, ja, ook op training heb ik dat, dat gezien deze week, je komt weer bij elkaar. Uh, sommige jongens hebben al, uh, al wat langere tijd niet, niet met elkaar gespeeld of helemaal niet. Ja, het heeft gewoon tijd nodig en uh, nou, dat hebben we eigenlijk niet. Dus we moeten dat tijdens deze wedstrijd uh, gaan, uh, voor elkaar gaan krijgen. Dat we uh, die afstemming vinden. En afstemming betekent vooral tussen de spelverdeler en de aanvallers. Uh, de blokkering, de blokkeren en de verdedigingsstrategie. Of uh, uh, ja, ook in de passing bijvoorbeeld uh, de verantwoordelijkheden van de verschillende ballen. Wie doet wat, op wat voor bal, noem maar op. Nou, dat zijn automatismen die we dan uh, proberen erin te krijgen middels deze wedstrijden. Uh, ja. Tot nu toe uh, denk ik wel tevreden. Hoe belangrijk is het als je maar twee weken hebt dat je weer kanteren op wat ervaring in je team? Heel belangrijk, dat heb ik ook uh, op voorhand al gezegd. De jongens die het moeten gaan doen uh, in Kroatië, dat zijn jongens die ervaring hebben. Uh, ik kan niet verwachten van uh, de minder ervaren jongens dat ze op, op deze momenten er staan. Uh, Even terug naar uh, de... De eerste wedstrijden die we hadden in deze cyclus tegen de Roemenen was eigenlijk hetzelfde verhaal. Je moet het toch met ervaren jongens doen. Die moeten het uit het vuur slepen. En ja, dat, zijn, dat zijn we ook van plan. Dus ja, van groot belang dat we steunen op de ervaring van de jongens. Ja. Opvallend daarin, in de terugkeer van de ervaren jongens, is de terugkeer van Dick Kooi onder andere. Jullie ja. zijn al een paar stappen verder natuurlijk, maar het is toch opvallend dat hij er nu weer bij is? Ja, het is opvallend. En daarmee, ja, je hebt hem weer teruggevraagd. Dus je, je hebt ongetwijfeld van tevoren even gepeld in de groep of dat eigenlijk allemaal wel kon. Ik heb uh, natuurlijk overwogen uh, of het een slimme zet zou zijn. En met het wegvallen van Jeroen Rouwer uh, was ik van mening dat ik iets moest gaan doen om de balans in het team uh, te, te herstellen. Uh, en dat heeft me ertoe bewogen om uh, te overwegen om, uh, om dikke terug te vragen. Natuurlijk uh, is dat een beslissing die uh, gedragen wordt door, uh, door een paar personen. en uh, nou, Dat is denk ik een goede beslissing geweest. Uh, we zijn gewoon uh, vanaf deze week aan de slag gegaan. en uh, We zien dat de focus die de jongens hebben op, uh, op wat gaat komen. En, uh, en de motivatie die erbij hoort dat hij aanwezig is. En alle andere zaken die uh, vallen daarmee naar de achtergrond. Ja, hij kan zelf ook even goed kijken hoe het team ervoor staat. Want hij is geblesseerd op dit moment. Ja, dat is een vervelende bijkomstigheid dat hij licht geblesseerd is, dus ik moet hem even sparen. Ja goed, anders had ik net als de andere spelers waarschijnlijk ook dik wel wat speelmomenten gegeven. Maar goed, we zijn, we zijn bezig, we zijn aan het zoeken en uh, kijken hoe we er volgende week voor staan. Dus we hopen dat het zaakje niet goed genoeg verstopt ligt, want je moet snel vinden waar je naartoe wil. Ja goed, ik denk dat we vandaag al wat beter zien welke kant het op gaat. Dus, uh, en dat voelen de spelers ook. Dus uh, we zijn heel, uh, heel rustig. De spelers hebben eigenlijk ook uh, mij gezegd, joh, uh, dat komt wel goed. Uh, we willen het graag snel. Ik wil graag snel een verandering. Ik wil graag snel uh, heel goed volleybal zien. Maar uh, de jongens zeggen, nou oké, okay, we zijn op de goede weg. Dat komt wel goed. En uh, het vertrouwen wat ik ze geef, uh, geven ze mij ook terug. Dus het is een hele, hele plezierige omgeving op, op dit moment. Leuke uh, spelers die de coach gerust stellen. We gaan uh, naar het handballen. VOC tegen Bayer Leverkusen met zo'n verrassende voorkom... voor dat VOC-grindje van de maanden bij de rust. Ja, en nog steeds is het uh, sensationeel te noemen... wat VOC Amsterdam hier presteert in Leverkusen. Zeven minuten zijn we bezig na rust. Het is 12-18, een verschil dus van zes. Bij rust was het 7-14. Leverkusen speelt dus wel beter dan in de eerste dertig minuten. Ook wat agressiever. En VOC maakt ook nu de wat makkelijkere doelpunten via de breakout. En dat is natuurlijk uh, niet verkeerd. Nu wel weer een goal vanaf de linkerkant geschoten door Steinbach. Ook een speelster van de nationale ploeg die het in de tweede helft goed doet. Haar vierde doelpunt al in de tweede helft. En Steinbach zorgt voor 13-18. Met 7,5 minuten nu op de klok gespeeld. Dus in de tweede helft en de aanval van VOC met Matteman Speelt de bal naar Van der Mast aan het schot. De linkshanden is dat de Hazen die daar schiet, maar de bal wordt gestopt door Larissa van Dorst, de kiepster van Leverkusen uit Den Haag. En het schot vanuit de tweede lijn dan van Leverkusen wordt in de lange hoek een doelpunt. Geen kans voor Peggy Viergever. 14-18. En dan mag je toch serieus gaan spreken van een inhaalrace die nu is ingezet door Leverkusen. Je bent een beetje geneigd te zeggen, zeker na die ruststand van, dit mag VOC Amsterdam eigenlijk niet meer weggeven, maar maar ik denk dat het toch nog spannend gaat worden hoor. In de tweede helft. Een time-out wordt aangevraagd door Nancy Breugem. Zij is de coach van VOC Amsterdam. 8,5 minuten zijn we bezig in de Schmid Arena. En Leverkusen komt dus langzaam terug. 14-18. alzo. En van Leverkusen naar een aantal kilometers verderop, naar Stuttgart, Daar heeft de Japanse Turner Shogo Nonomura de wereldbekerwedstrijd voor All-Rounders gewonnen. Nonomura kwam tot een puntentotaal van 88,431. En hield ermee de Duitser Marcel Negoyn achter zich. En als we het over veldrijden hebben, dan doen we dat bijna altijd in België. Maar de Tsjechische veldrijders Nedek Stibak heeft de wedstrijd in de superprestige in Hammenzogge gewonnen. De wereldkampioen kwam, so kwam solo als eerste over de finish. Belg Kevin Pauls versloeg Sven Nijs in de sprint om de tweede plaats, Was voor Stibak. Stibak zijn eerste grote zegen van dit seizoen. En springruiter Harry Smolders heeft in Toronto de Rico Big Ben International gewonnen. De ruiter uit Hoge Mieren liet met Regina Zet. De Amerikaanse Lauren Haag achter zich. Het uh, leverde daarmee een check-up van 16.000 euro. We gaan er even uit voor het journaal van 5 uur. Zijn daarna bij u terug met de handbalontknoping omknoping VOC. En op 1. Exclusief in Studio Itzerda. Waar gebeurde en wonderlijke vertellingen. Ready? Ik door. Je zit in de trein. Je bent niet roken gaan zitten, dan gaat de deur open en dan komt iemand binnen. En steekt een sigaret op. In mijn hemel staat een hele grote ronde locomotievenloods. Vol met mooie locomotieven en dat is mijn hemel. Smaakt dat naar meer? Luister dan straks kwart over zes naar Studio Itzerda. Radio 1, het nieuws van alle kanten.